Brammetje Braam krijgt een nieuwe hoed. Het was lente in het Wiebelwoud waar Brammetje Braam... met zijn grootmoeder Grootje gutjes, in een oude holle eikenboom woonde. En net als in elke lente hield Grootje gutjes grote schoonmaak. Ze haalden alle kasten leeg, wasten de gordijnen klopte de kleden en schropte de vloeren. Theodora Toverspin, die in de hoed van Brammetje Braam woonde, zuchtte, want een lavage!" Ze klom uit de hoed en ging onder een kast in haar boek met toverspreuken zitten lezen. Brammetje Braam besloot een bad te nemen en legde zijn hoed op bed. Want in bad had hij nooit zijn hoed op. Wat een vieze oude hoed, zei Grootje Gutjes. En ze pakte de hoed op en gooide hem in het haardvuur. Maar Grootje, wat heb je nu gedaan? riep Brammetje Bram, die net de kamer binnenkwam. Ik heb die vieze oude hoed van je in het vuur gegooid, zei Grootje Gutjes. Ja, dat zie ik ook wel, riep Brammetje Bram. Maar nu, nu, snikte hij, nu hebt u ook. Theodora verbrand. Grootje Grutjes werd bleek rond haar neus. O, oh, Brammetje, zei ze, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Wat erg. Brammetje rende naar buiten en klom naar de schoorsteen. Dat deed hij altijd als hij verdriet had. Hij ging met zijn rug tegen de schoorsteen zitten... Er biggelden grote tranen over zijn wangen. Opeens kwam er van een tak boven hem een spin naar beneden zakken. Droog je tranen, Brommetje. Ik zal ervoor zorgen dat je een nieuwe hoed krijgt, zei de spin. Maar daar heb ik mijn Theodora niet mee terug. Theodora was de liefste spin die ik... Maar jij bent Theodora... Jij bent dus niet verbrand, riep Brammetje Braam blij. Theodora vertelde Brammetje dat ze onder de kast had zitten lezen in haar boek met overspreuken. En ik weet hoe je een nieuwe hoed kunt krijgen. Er staat hier in mijn boek dat je een bezoek moet brengen aan Pieter Paddenstoel in zijn grot op de hobbelige heuvel. Brammetje en Theodora klommen van het dak en liepen naar de hobbelige heuvel. Het was al bijna donker toen ze bij de grot van Pieter Paddenstoel aankwamen. Pieter zat voor zijn grot naar de ondergaande zon te kijken. En hij had de mooiste hoed op die Brammetje Braam ooit had gezien. De hoed was prachtig lichtbruin met grote oranje stippen. Ik vind je hoed heel erg mooi, zei Brammetje Braam. Dankjewel, Brammetje Bram," zei Pieter Paddenstoel. Maar ik zou best eens mijn hoed willen afzetten, net als jij. Maar ik draag nu geen hoed, omdat Grootje Grutjes hem heeft verbrand, zei Brammetje Bram. Het liefst zette ik mijn hoed nooit af. Theodora zegt dat jij me misschien aan een nieuwe hoed kunt helpen. De zon ging onder en opeens was het donker op de hobbelige heuvel. Ik wilde dat ik veilig thuis was in je oude hoed, snikte Theodora. Brammetje Braam keek heel verbaasd, want Theodora huilde nooit. Droog je tranen, zei Pieter paddenstoel. De maan komt zo op en dan... Opeens werd de hobbelige heuvel verlicht door de maan en de sterren. O, oh, fluisterde Brammetje Bram. De aarde beweegt. Eén voor één kwamen er wel honderd paddenstoelen uit de grond tevoorschijn. Ze begonnen in het maanlicht te groeien. En elk van de paddenstoelen droeg een andere hoed... Er waren hoeden die eruit zagen als een schoorsteen en hoeden die op een molen leken. Sommige hoeden waren precies theepotten. Er was ook een hoed als een kerktoren en een als een waterput en een hoed als een paraplu en een hoed als de toren van een kasteel. Kies jij maar uit Theodora, zei Brammetje Braam, want jij moet in de hoed wonen. Theodora keek eerst binnen in de hoed die eruit zag als een verjaardagstaart. En toen in de hoed die op een kerktoren leek. Daarna keek ze nog even snel in de hoed die er precies uitzag als een theepot. Maar ze zei... Nee, nee, nee. Wat wil je dan? vroeg Pieter paddestoe. Nou, uh, eigenlijk vind ik dat de mooiste hoed, zei Theodora... En ze wees met een van haar poten naar een oude paddenstoel die achteraan stond. En die paddenstoel droeg een hoed die precies leek op de oude hoed van Brammetje Braam. Alleen hing er een belletje aan de punt. Zou je het heel erg vinden om weer precies dezelfde hoed te dragen? vroeg Theodora aan Brammetje Braam. Helemaal niet, riep Brammetje. Ik hoopte al dat je die hoed zou kiezen, Theodora. Pieter Paddenstoel zette de hoed op het hoofd van Brammetje en Theodora Torverspin klom naar binnen. Brammetje bedankte Pieter en rende terug naar huis. Er brandde nog licht in de holle eikenboom. Grootje Grutjes zat in haar stoel bij de haard. Ik kan niet slapen, zei ze tegen Brammetje Bram. Ik moet de hele tijd aan die arme Theodora denken. Opeens zag ze dat Brammetje Bram een hoed op had. Waar heb je die gevonden? vroeg ze. Hij lijkt precies op je oude hoed. Maar wat is dat? Theodora stak haar kopje uit het raam in de hoed en zwaaide met een van haar poten naar Grootje Grutjes. O oh, nee, gilde Grootje Grutjes, het is de geest van die, van die spin. Brammetje Braan en Theodora Toverspin moesten heel hard lachen. En het duurde een hele tijd voordat ze uitgelachen waren en Grootje Grutjes konden vertellen wat er gebeurd was. Jij deugt niet, jij akelige spinnenkop, riep Grootje Gutjes. Ik zal nooit meer hoeden verbranden, riep Brammetje Bram. Grootje Gutjes hield ineens op met praten. Ze moesten weer aan denken hoe verdrietig ze was geweest. Ze begon te glimlachen. En even later lachten ze net zo hard als Brammetje en Theodora. En iedereen in het wiebelwoud die hen kon horen, lachte met hen mee.